De finale van de Confederations Cup is gewonnen door gastland Brazilië. In Rio de Janeiro werd het 3-0 tegen Spanje. Voordat de wedstrijd begon waren er relletjes buiten het stadion. De politie raakte slaags met demonstranten. In Brazilië eisen betogers al weken dat er meer wordt geïnvesteerd in publieke voorzieningen. Kroatië is sinds middernacht lid van de Europese Unie. Op een aantal plaatsen in het land zijn feestende mensen de straat opgegaan om de toetreding te vieren. Het enthousiasme over de toetreding is de afgelopen jaren wel minder geworden. Kroatië zit al jaren in een recessie en komt mogelijk al snel onder curatelen te staan van de Europese Commissie.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 En Marcel Ooster. Het is maandag 1 juli, goedemorgen. U hoort zo meer over het bericht dat Amerikaanse brandweerlieden om het leven zijn gekomen. Europa is laaiend over de afluisterpraktijken van de Verenigde Staten. Dat praten we vanochtend over met onze correspondenten in Brussel, Duitsland en de Verenigde Staten. En met deskundige informatiebeveiliging, André Koot. Er wordt weer massaal geprotesteerd tegen de Egyptische president Morsi. Het laatste nieuws daarover krijgt u van Sander van Horen. En we spreken journaliste Esther Meerman... die afgelopen nacht op het Tagierplein in Cairo was. Het is officieel de laatste dag van de politietrainingsmissie in Kunduz. Correspondent Lucas Waagmeester maakt een reportage... bij de Nederlandse eenheden in Afghanistan. We beschouwen uh, Brazilië, Italië na. We kijken vooruit op de derde etappe van Spanje, de pardon. tour. Ja, ja, nee, dat moet Spanje. Ja. ja. Derde etappe van de tour, doen we ook. Ja, ook nog, ja. nog. En we hebben mij nog Remmers naar het werk gestuurd. De rollen in Amsterdam zijn eens eventjes ongedraaid, symbolisch na 150 jaar. De blanke bedienen de zwarte bij het ontbijt. En muziek hebben we ook vanochtend in het Radio 1 Journaal. Te beginnen van Carol and Liar. Play, I'm wrong. I'll be strong I'm finding it hard To resist So show me What I'm looking for Zeven minuten over zes. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. We praten u bij over het nieuws van de afgelopen uren. Egypte heeft opnieuw een onrustige nacht achter de rug. Verspreid over het land vielen zeker zeven doden... bij protesten tegen president Morsi. In Cairo kwam een man om het leven... toen het hoofdkwartier van Morsi's broederschap werd aangevallen. Volgens schattingen van het leger gingen in heel Egypte... zo'n 14 miljoen mensen de straat op. Zowel voor als tegenstanders van Morsi. Meeste Egyptenaren vinden dat de president... de prille democratie in Egypte om zeep helpt. Het drukst was het op het Tagierplein, Cairo. En ook de komende dagen blijft het daar vol... verwacht deze Egyptische Nederlander die op het plein was. De tijd is opgeroepen voor een uh, burgerlijke ongehoorzaamheidscampagne. Dus schakelen en dichthouden van winkels. Het heeft er al het fijn van dat het protest op de pleinen van Egypte, want het is niet alleen Kuiland, dat dan het tijd kan duren. Bij de demonstraties vielen gisteren zeker 600 gewonden. Gevreesd wordt dat de komende dagen bloedige confrontaties komen tussen aanhangers en tegenstanders van Morsi. De Europese Unie is de afgelopen uren weer een stukje groter geworden. Congratulations, Croatia. Cestitam, Hrvatska. Om precies middernacht werd Kroatië als 28ste land toegelaten tot de EU. Onder luid applaus van duizenden Kroaten. En met het Europese volkslied, u hoorde dat. Toch zal de vreugde waarschijnlijk snel plaatsmaken voor de realiteit. Want Kroatië staat een spannende tijd te wachten, zegt correspondent Joost van Egmond.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 De Belgische regering is het eens geworden over nieuwe bezuinigingen. Die bedragen dit jaar tot uh, zo'n 750 miljoen euro. En dan volgend jaar 2,4 miljard. Belgische oproep, VAT, weet al wat er in het akkoord staat. En grensbewoners, let goed op. Van een accijnsverhoging voor diesel is geen sprake meer. De prijs aan de pomp zal dus uh, niet veranderen door de regering. Een prijs uh, van een pakje sigaretten en van een bak bier wel. Er komt uh, 6 eurocent voor een bak bier bij. Zo. Het akkoord volgt naar een marathononderhandeling die begon vrijdagavond. En dus hebben ze uh, die besprekingen 48 uur geduurd. Het hele akkoord wordt straks om 10 uur door premier Di Rupo gepresenteerd. En het onderzoek naar belangenverstrengeling van PvdA's... Van in de Rotterdamse deelgemeente Feyenoord heeft één raadslid de kop gekost. Zerdag Tjistjek legde gisteravond zijn functie neer. Vrijdag bleek dat bij de PvdA in Feyenoord... een cultuur van vriendjespolitiek en intimidatie heerste. De vice-fractievoorzitter van de lokale PvdA-afdeling zegt dat die conclusies worden erkend. Wij willen dat er iets verandert. Wij zijn heel erg geschrokken van het rapport. Wij hebben zelf om dit onderzoek gevraagd. Dan komt er een rapport, dan komen er conclusies, daar schrik je van. Maar we omarmen wel wat er allemaal in gezegd wordt. De deelraadsfractie heeft aangedrongen op het vertrek van nog twee PvdA'ers. Maar die weigeren dat tot nu toe. En er was gisteravond een wilde achtervolging in de randstad. Vier inbrekers die in Rotterdam werden betrapt gingen er in een auto vandoor. En reden via Utrecht naar Amsterdam. Een rit van zo'n 100 kilometer. Politie zegt dat de mannen niet eerder konden worden gestopt. Je moet er ook bij rekening mee houden dat die verdachten uh, akelig hoge snelheden hebben bereikt met hun auto. Die hebben veel en veel te hard en heel gevaarlijk gereden. Uh, ik heb geluiden gehoord van uh, uh, tot aan de 200 kilometer per uur. Ja, dan, uh, dan ga je geen gekke dingen doen hoge snelheden werden de inbrekers uiteindelijk wel fataal, want in Amsterdam Zuidoost vlogen ze uit de bocht en daarna konden ze worden aangehouden. Mannen raakten alle vier gewond, één van hen ligt nog steeds in het ziekenhuis. Wat schrijven de kranten vanochtend en waarover gaat het? Nou, vooral over uh, de spionagekwestie. Afluisterschandaal VS blijft maar uitdijen, schrijft de Telegraaf vanochtend op de voorpagina. Europa op achterste benen, schrijft de krant. In ongebruikelijk harde bewoordingen heeft de politiek in Brussel en Den Haag gereageerd op nieuwe onthullingen over de afluisterpraktijken van de Amerikanen. Voor op de Volkskrant een foto van Obama en de cel van Mandela op Robben-eiland. En daarnaast de opening van de krant. Het mazelenvirus rukt snel op in de Bijbelbelt. Uh, daar uh, zijn vijf kind, kinderen nu met complicaties... als longontsteking en hersenvliesontsteking opgenomen in het ziekenhuis. En het aantal besmette kinderen is de afgelopen twee weken... met 100 toegenomen tot 161. Trouw besteedt aandacht aan de protesten in Egypte. De voorpagina een foto van uh, twee mannen die een uh, ja, soort zel ophouden met daarop een uh, beeldenis van Morsi met daar een streep doorheen en een Arabische tekst kan ik verder niet lezen maar wel de tekst daarboven wanted en een ander verhaal op de voorpagina gaat over Rabobank de bank keert zich tegen de winning van schaliegas en boeren in Amerika want daar speelt het zich voornamelijk af krijgen geen kredieten meer geen financiering vanwege milieuschade het dagblad opent met onze pensioenen, werknemers en hun werkgevers trouwens ook... zijn de afgelopen jaren flink meer pensioenpremie gaan betalen... door de dekkingsproblemen van de fondsen, pensioenfondsen... stegen de premie sinds 2008 met 16 procent. En tegelijkertijd zijn mensen minder pensioen gaan opbouwen. De kop boven het artikel is dan ook hogere pensioenpremie voor minder pensioen. En het AD nog eventjes. Buitenlander steelt werk van truckers. Veel meer tijdens controle op de Maasvlakte, schrijft de krant. Buitenlandse truckers stelen um, die ritten voor hun Nederlandse collega's zijn bestemd. Die voor hun Nederlandse collega's zijn bestemd. De inspectie, leefomgeving en transport en de politiek zijn verrast... over de uitkomsten van een steekproef op naleving van de regels. En die regels zijn eh, dat buitenlandse transportbedrijven... wel eh, in Nederland ritten mogen uitvoeren. Maar de Europese Unie eh, heeft afgesproken dat vrachtwagenchauffeurs... uit andere EU-landen maximaal drie ritten in ander land mogen doen. En daarna moeten ze weer de grens over. En dat gebeurt dus niet. Dit is tot half tien het NOS Radio 1-journaal. Deplin hoorde u met Panic Noord. 17 minuten. Over zes is het. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. We gaan naar Mino Remmers. Mino, goeiemorgen. Goedemorgen. Ik wilde met jou even naar een uh, hoofdredactioneel commentaar in de Telegraaf vanochtend. Mag ik het jou even voorlezen? Ja, doe eens. Gedram heet het. Het jaarlijkse gedram dat Nederland nederige excuses moet aanbieden vanwege het slavernijverleden is een uiting van historische zelfkastijding. Bovendien is de rol van Nederland in de totale slavenhandel beperkt geweest, terwijl de vroegere Amerikaanse stamhoofden notabene zelf beter werden van de te verafschuwen handel in mensen naar Amerika. En zo gaat het nog even door. Ja, tot... Het is een fijn redactioneel commentaar, begrijp ik, van de Telegraaf... wat dan uh, in schril contrast staat tot het, ja, de symbolische daad... die er wordt gedaan vandaag, vanochtend, in de stad Schouwburg... Van, uh, aan het Amsterdamse Leidseplein, waar de deelnemers aan een ontbijt... dat zijn allemaal zwarte, worden bediend door blanke BN'ers. En ik denk dat daar dit hoofdredactioneel commentaar... in een iets andere aarde zal vallen, laat ik het zo maar zeggen. Ja, dat vermoed ik ook, ja. Ja, want dat gaan ze doen vandaag. Hè. Het is 150 jaar geleden inderdaad... en de krant wint er zich blijkbaar over op. Um, en het is ook al, een, uh, het is ook al veel langsgekomen, her en der... maar het, het is een jaarlijkse herdenking, maar dit keer dus heel speciaal... omdat het precies 150 jaar geleden is. Nederland was trouwens een van de laatste landen. Dat staat er waarschijnlijk niet in, in dat hoofdredactioneel commentaar. Maar het is een van de laatste landen geweest die slavernij ook heeft afgeschaft. Er werd nog nog te lang het aardige cent aan verdiend... VOC-mentaliteit, weet u wel. Um, nee, dat, dat ontbijt is uh, straks. Uh, wij gaan daar ook naartoe. Maar we zijn eerst dadelijk uh, op de hotelkamer bij Joan Ferrier. Die, is de, ja, die heeft het eigenlijk ook een beetje als voorzitter... van die stichting Herdenking Slavernijverleden, Verleden... zoals ze daarbij aanwezig zijn. Uh, ze zit in een hotel hier vlakbij... De Vondelstraat waar wij dadelijk op bezoek gaan. Want Joan gaat zich ook helemaal traditioneel aankleden um, voor dat ontbijt. En ze gaat natuurlijk ook vertellen wat er vandaag allemaal onder meer op het programma staat. Um, het spinnetje Anansi moest ik ineens aandenken. Het spinnetje Anansi heeft te maken met ja, een soort sprookjes, een soort verhalen... die zijn ontstaan tijdens die slavernijperiode. Die verhalen werden verteld... Die verhalen, dat heten Anansitoris. En we hebben een voorbeeld van zo'n verhaal. Uh, luister eventjes naar een fragment verteld door Puk Darlington. Hi, dit is Puk. Vandaag ga ik jullie een volksverhaal vertellen uit Suriname. Jawel. En het gaat over Ba' Anansi. En Ba' Anansi is een hele, hele slimme spin. En hij stond op een middag met de koning op het balkon. En ze zaten zo te praten en te kijken over het land... En Barnazi zegt plotseling tegen de koning, koning, wat zou je ervan vinden als ik vanmiddag kom aanrijden met koning Tijger? En dat ik koning Tijger bereid alsof het een paard is. Oh, ja, ja. En de koning die mag, die mag, hij kreeg pijn in zijn buik van het lachen. En zei jij zo'n kleine misere spin? Op koning Tijger zijn rug rijden alsof het een paard is? Ik geloof daar helemaal niks van. Tja, het spinnetje krijgt het toch voor elkaar. en Sindsdien woont er in elk paleis een spin. Het is de kloe van een annansitori. Je denkt te maken te hebben met een onmogelijk diertje. Maar het is zo slim dat werkelijk alles mogelijk wordt. Een verborgen strijd om toch uiteindelijk te overwinnen. 150 jaar geleden slavernij afgeschaft. Het ontbijt straks geserveerd door blanke BN'ers aan zwarte gasten. Nou... En wij zijn daarbij. Mayno Remmers, tot straks. Ga naar het spoor. Wekenlang is er geen treinverkeer mogelijk... tussen Den Bosch en het noorden en het oosten van Nederland. Dat komt omdat er een nieuwe spoorbrug wordt aangelegd over de Dieze. Gisteren werd die millimeter voor millimeter op zijn plek geschoven. Kijk hierover. Zo Zodanig. Lopen we hier naar het gaan we het trapje op. Staan we achter de leuning, kunnen we het werk zien. Over. Zo, lopen over het spoor. Dat gebeurt ook niet iedere dag.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 Daar kunnen mensen gaan kijken hoe die brug langzaam... centimeter voor centimeter aan het schuiven is. En kunnen ze sowieso kijken hoe de voortgang uh, hier is. Maar het kan ook op internet. Ja, klopt. Als mensen kijken op wwwpro slash sporen in Den Bosch. Nu gaat het heel langzaam met die brug. Maar straks moeten hier de dus treinen 10 minuten achter elkaar... hup, hup, hup, over uh, de rails uh, kunnen gaan. En nu kunnen wij er nog overheen lopen. Ja, onze verslaggever Joris van der Kerkhoop... lief alvast over die nieuwe spoorbrug bij Den Bosch. Drie jaar lang eh, politietrainen aan de andere kant van de wereld. In wisselende uitzendingen van vier tot soms acht maanden... zijn een paar duizend Nederlandse militairen en ook maar zes, de afgelopen jaren actief geweest in de provincie Kunduz. Tot vandaag, het is officieel de laatste dag van de missie in Afghanistan. Correspondent Lucas Waagmeester was de afgelopen dagen op de basis in Kunduz... en blikt met de Kunduzgangers terug. Mijn naam is uh, opperwachtmeester Wendy Le Roos... Mijn functie uh, die is hier groepscommandant van een POMLET-groep. Uh, uh, ik ben uh, mariniermureau en ik zit bij de Salt Engineers van het Corps Mariniers. Mijn naam is uh, Junior en uh, mijn functie hier uh, is als uh, wachtmeester het uh, trainen van de Afghaanse politieagenten. De taak van de trainers is uh, om de opleiding te geven voor de Afghanen. En de taak van de mariniers is uh, om ons zeg maar, de beveiliging te geven die wij nodig hebben om de Afghanen te trainen. Uh, wij zorgen voor een uh, veilige manoeuvre van de eenheden dat de weg bijvoorbeeld vrij is van berenbommen, IED's. Ja, ik ben echt een trainer en uh, zit dan met vijf trainers in één team. Wat we dan deden is, uh, trainen we per koppel een dag uh, de Afghanen. Wat gaat je vooral bijblijven van de periode die je hier hebt uh, gewerkt? Uh, het meeste wat mij bij gaat blijven is uh, dat de Afghaanse mensen... zo uh, super gasvrij zijn, uh, zo vriendelijk en vol met humor zitten... En dat blijft mij het meeste bij. Het zijn hele, hele vriendelijke mensen. Ja, we hebben hier niet heel veel spannende dingen meegemaakt natuurlijk. Maar uh, het land zelf, de omgevingen, uh, de mensen die er allemaal bij zijn. Uh, het uh, landschap vind ik uh, zelf wel fascinerend. Het is mooi, bergachtig. Uh, ja, het is heel apart gewoon. Het is niet zoals Nederland natuurlijk. Zo, zo wat voor mij bij gaat blijven is, uh, je zit hier natuurlijk op de base. Maar wij zijn elke keer uh, vier dagen uh, die, de kant op gaande van uh, iemands Sieb. Je gaat twee uur rijden richting Imansehieb. Je kan nog eens om je heen kijken. Hier rij je eerst de Koen de stad heen. Dan zie je een heleboel mensen... En uh, zodra je de stad uitrijdt, uh, wordt het minder groen. En dan kom je op uh, wat ze noemen de, de desert. Dat is de desert. Dan je je, kijk je om je heen vanuit het voertuig. Dan zie je uh, de nomaden rondlopen. En dan kom je op een gegeven moment weer dicht bij iemand ziep. En ja, dan wordt alles weer heel groen. Ja, dan kom, kom je ook weer op onverharde wegen terecht. En uh, ja, heel veel kinderen zie je rondlopen. Mensen op uh, ezel en wagen zie je ze rijden. Of uh, op de fiets, ook dat nog. En uh, ja, dat is wel een wereld van verschil. Wat, wat denk je, hoe gaan zij zich uh, jullie herinneren? Wat gaat hun bijblijven eigenlijk van deze tijd? De hele opleiding die is sinds kort uh, gevalideerd in Kabul. Dus dat betekent dat ze dan straks uh, uiteindelijk zelf hun opleiding kunnen gaan geven. En dat is het meest belangrijke wat wij hier achterlaten. Ik denk dat ze ons wel als uh, vriendelijk en behulpzaam ervaren. Ik denk als je kijkt naar andere landen dat wij wel uh, een vriendelijkere aanpak hebben richting de Afghanen zelf. En, en hoe, hoe pakken jullie dat aan? Hoe, waar, waar, waar zit hem dat in? Ja, gewoon in omgang met de uh, tolken bijvoorbeeld. Omgang met de mensen aan wie je les geeft En uh, omgang met de burgers die je tegenkomt onderweg. Dat soort dingen, denk ik. Wat mij gaat bijblijven is de opmerking die ik uh, gekregen heb tijdens een les. Uh, ja, we, we voelen onszelf eerder dat jullie deze af, uh, die afstand ja, vliegen hier naartoe. En uh, je hele hebben en houden, je familie uh, thuis achterlaat om ons uh, ja, uh, les te geven. En dat vond ik wel een mooie opmerking die, die ja, geplaatst is. En dat, zal mij wel, dat blijft me wel bij. Een hele diepe waardering dus bij die mensen. Ja, er zat wel een hele diepe waardering bij, ja. ja zeker weten. We hebben het nog even verder voetbal. Correspondent Lucas Waagmeester was dat vanuit Kunduz... over het einde van de Nederlandse missie in Afghanistan. Het NLS Radio 1 Journal Sport. Brazilië heeft voor de derde keer op rij de Confederations Cup gewonnen... door met 3-0 van Spanje te winnen. Fred maakte de 1-0, Neymar de 2-0 en toen was het weer Fred. Handig overstapje. Hier de kans op 3-0. En het is ook raak. Het is Fred met zijn tweede. Waardoor je er min of meer vanuit kan gaan... dat de finale beslist is. Ramos miste daarna nou nog een strafschop voor Spanje... en scheidsrechter Bjorn Kuipers stuurde Piqué van het veld... naar het neerhalen van Neymar. Italië, daar is hij, werd derde op het toernooi in Brazilië. Ploeg versloeg Uruguay in de troostfinale naar strafschoppen. Het was namelijk 2-2, na 120 minuten. Italiaanse doelman Buffon stopte er maar liefst drie. Adam Maher speelt de komende seizoenen voor PSV. 19-jarige International komt over van AZ. Vandaag ondergaat hij in Eindhoven de medische keuring... en als alles goed is, tekent hij voor vijf jaar bij PSV. Maher is de derde aankoop van PSV in korte tijd. Eerder werden Bruma en Jozefsoen al aangetrokken. Lens, Mertens en Pieters zijn juist uit Eindhoven vertrokken. En de Belgische wielrenner Jan Bakeland... start vandaag in de Tour de France in de gele trui. Hij won de etappe van gisteren door het aanstormende peloton... één seconde voor te blijven. Ja, ik, ik voel ze komen, omdat ik weet van in het peloton te zitten hoe rap dat een peloton gaat in de laatste kilometer en hoe dat, dat zich als een zwerm bijen vooruit stuurt voor de sprint. En... Ja, ik heb veel achterom gekeken, maar het is ook de eerste keer dat ik pas kan winnen bij de profs en uh, ik heb veel tegenslag gehad. En ik wist dat het mogelijk was, maar ik, ja, ik wou toch nog eens zeker zijn... Dat echt kon En toen ik op 500 meter zei dat ik nog zo'n groot gat had, toen zei ik... Ja, dat kan ik gewoon niet meer afgeven. Braaklands, die neemt de leiderstrui over van Marcel Kittel trouwens. De Duitser van de Nederlandse Argos Shimano-ploeg. Hij behoudt wel de groene trui. Eerste ziektegeval kunnen we ook melden van een Nederlander. Bij Koen de Kort zit het niet helemaal lekker. Nu al uh, een paar dagen dat ik niet helemaal, niet helemaal lekker voel. Uh, wat koorts gehad ook en zo. Dus uh, ja, gewoon... Uh... Af en toe ineens ijskoud, terwijl ik warm aanvoel. Uh, een lichte verhoging van de temperatuur. Uh, wat hoofdpijn, maar, uh, maar niet, uh, niet dat ik me echt super ziek voel of zo. Dus uh, ik kan er wel mee doorrijden, maar gewoon in de koers geen macht in mijn benen. Hij gaat dan nog van start. Vandaag Koen de Korts, hopen dat hij dat gaat volhouden. Derde etappe vandaag en dat is de laatste op Corsica. Troeien dan, Roel Braas heeft op de Amsterdamse bosbaan de Hollandbeker gewonnen. Het was voor het eerst sinds 1995 dat een Nederlandse skiveur de beste was in de Hollandbeker. Braas versloeg Olympisch kampioen eh, Drijsdeel en dat maakte zijn zegen extra sensationeel. Ja, tuurlijk. Ik bedoel, iedereen wil Drijsdeel verslaan en ongeacht welke wedstrijd het is. Iedereen wil gewoon een keer van hem winnen en dat is natuurlijk gewoon heel leuk. En uh, het is voor mij ook wel een opsteken dat ik... Uh, dat ik hier nu van hem win en het voelt gewoon goed en uh, ja, het is gewoon ook wel een harde race tegen hem. En bedoel, hij heeft natuurlijk niet zomaar gewonnen, dus voor mij is het echt uh, is het onwijs gaaf. Tja. Golfer Joost Luiten is er op de laatste dag van het toernooi in Ierland niet ingeslaagd om zijn tweede zegen van dit jaar te pakken. Luiten begon als leider aan de slotronde, maar kon die positie helaas niet vasthouden. Hij zag de Engelsman Paul Casey voorbij komen. Luiten werd dus tweede. En na half zeven meer over het afluisterschandaal. Duitsland en de Europese Unie zijn des duivels dat Amerika ook hen op grote schaal bespiet. Dit is Radio 1. Half zeven, tijd voor het NOS Journaal. Jan van der Putten, goedemorgen. Goedemorgen. In Arizona zijn 19 brandweermannen om het leven gekomen bij het bestrijden van een bosbrand. Ze raakten ingesloten doordat het vuur snel om zich heen greep. 22 andere brandweerlieden zijn opgenomen in het ziekenhuis. De bosbrand in Arizona heeft een groot gebied in de as gelegd.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 Door naar de verkeersinformatie, Jolanda van der Velde. Goedemorgen. Goedemorgen, Lara. De eerste file is al aan de noordkant van Amsterdam op de A7. Hoorn richting Amsterdam tussen Purbrend Noord en Afrit Weidewormer 5 kilometer. Dan op de A8 richting Amsterdam bij Oostzaan 2. En op de A28 Zwolle-Utrecht bij knooppunt Hoevelaken 4 kilometer. Goed, we spreken je later, Jolande. Dank dan. je wel. En na hal 7 reportage over Egyptenaren in Nederland. Ze maken zich grote zorgen over de protesten in Egypte.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 Kom in actie. Ga naar robeco.nl en zet samen met Belegvarken je geld aan het werk voor later. Robeco, the investment engineers. Goedemorgen, het is vier minuten over half zeven. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Bij protesten tegen de Egyptische president Morsi zijn zeven doden gevallen en raakten honderden mensen gewond. Morsi is nu een jaar aan de macht en volgens zijn tegenstanders is het onveiliger geworden. En hebben Egyptenaren ook minder te besteden. En ook zijn velen het niet eens met de islamitische koers. En daarom gingen miljoenen mensen gisteren opnieuw de straat op. Verslaggever Matthijs van der Wiel was bij Egyptenaren in Nederland. En ook zij maken zich grote zorgen. Hij is druk in de weer met de hete koeltjes. De man die de waterpijpen klaarmaakt. Het is stad echt elke dag erger. We willen gewoon een goede toekomst voor geven. Maar Mohammed Morsi is gewoon echt een grote dictator. Wat neemt u hem kwalijk? Kijk, hij is nu bijna één jaar in, de, in Egypte en heeft nog niks gedaan. Café Shisha lounge, Mazazik in Amsterdam-Noord met veel Egyptische klanten. We, we willen democratie, maar Morsi is niet goed van ons land. Het is alles duur geworden. Uh, mensen zijn niet meer vrij. Maar zijn ze niet ongeduldig? Hij zit er pas een jaar. Wij kan niet geven de kans. Alleen iemand dat is, doet niks in het land. is alleen maar praten over geloof... Beraten over dat mag, dat mag niet. Maar onze landen willen gewoon van de economie verbetering. We hoorden hem op radio 1 tijdens de revolutie, in de roerige maanden daarna en rondom de verkiezing van Morsi vorig jaar. De Egyptische Nederlander Ahmed Nassar. Ze zijn bang dat Morsi bezig is met het islamiseren van het land. Egyptenaren die, die, die denken dat nou we hebben Mubarak eigenlijk afgezet hebben, maar ja, onder Mubarak was het veel beter voor ons. En zelf is hij bang voor een soort burgeroorlog. De twee kampen, voor en tegenstanders van Morsi, willen niet naar elkaar luisteren. De brutaliteit en de wreedheid. Van nu is voor mij echt nieuw. Het, het lijkt alsof ja, men uh, heeft uh, de vrijheid verkeerd begrepen na 30 jaar onderdrukking. Wat hebben ze dan verkeerd begrepen? Uh, ja, vrijheid. Dat jij uh, ja, alles mag, alles kan. Uh, je ziet het overal. Het verkeer bijvoorbeeld. was, sowieso... was al een chaos, toch? Chaos, het was wel <laughs> <laughs> chaotisch, maar het is nu echt nog veel malen erger. Je bent er net geweest, hè? Ik ben net terug en uh, ja, ik heb helaas uh, alleen maar thuis uh, bij mijn ouders gezeten. Waarom? Uh, no. uh, ja, de veiligheidssituatie in het land. Egypte is echt onveiliger geworden, veel onveiliger geworden. Zoveel mensen op straat, zoveel mensen die een petitie tekenen dat hij weg moet. Wat nemen ze hem nou zo kwalijk? Hoofdzakelijk dat hij niet wil luisteren naar uh, de oppositie... en dat hij uh, niet de president van alle Egyptenaren is. En natuurlijk... Ja, veiligheid, de prijzen zijn enorm gestegen, elektriciteit, brandstoffen. Mijn neefje van mij heeft een record gebroken, negen uur lang, echt wachtende op een tankbuurt... Bij een tankstation. En ik toen zeggen, ja, we hebben Mouwark afgezet voor een betere leven. Maar we hebben alleen maar slechter van uh, gewoon. Waren de verwachtingen misschien te hoog gespannen? Dat wel. Uh, maar ook vanaf dag één uh, de tegenstanders van hem hebben hem niet geaccepteerd. En in een democratie kun je ook de leider krijgen die niet jouw keuze is? Ja, nou, natuurlijk. Dat, dat zeg ik ook tegen mijn familie en tegen mijn vrienden. Het kan niet zo zijn als jouw president niet gekozen wordt... dat jij de straat opgaat om de andere president op te eisen dat je opstapt. Wat daarna, als hij aftreedt, het kan, het is zijn keuze. Maar ik ben bang dat het voor de volgende president van het land... heel lastig wordt om president te worden. Omdat hij zal precies hetzelfde meemaken. Thijs van de Wiel sprak met Egyptenaren in Nederland. En het laatste nieuws over het Tagierplein. En de protesten in Egypte hoort u straks van Sander van Horen. 150 jaar geleden werd de slavernij afgeschaft. In Nederland klinkt de roep om excuses en herstelbetalingen voor het slavernijverleden steeds vaker. Maar in Suriname gaat het bij de herdenking van slavernij niet om geld met correspondent Harmen Boerboom. Afgelopen week werd er op de Nederlandse ambassade in Paramaribo een petitie aangeboden. Daarin werden verontschuldigingen en herstelbetalingen geëist... Maar veel Surinamers zien niets in het eisen van geld en excuses. Een van hen is de kunstenaar Ken Doorson. Bij mij is uh, het streven naar een, uh, een soort bewustwording... Uh, veel belangrijker op dit moment uh, dan een herstelbetaling. Zou het begin van die bewustwording excuses van Nederland kunnen zijn? Het zou een optie kunnen zijn, maar daar moet je ook wel uh, geestelijk ready voor zijn. Je kunt het niet afdwingen? Je kunt het in principe niet afdwingen, nee. Iwan Wijngaarden is voorzitter van de federatie van Afro-Surinamers. De 150ste verjaardag van de afschaffing van de slavernij... is voor hem een dag van bezinning. Maar geen moment om aan Nederland iets te vragen. We willen hier niet een ruil hebben voor geld. Als de naadzater van de kolonisator zegt van... nee, uh, we willen wat doen, dan is het van harte welkom. Maar wij gaan niet om vragen. dat lijkt wel een ruil. En je kan dat niet ruilen. Waarom niet? Nou, bloed, dood en ellende, vernedering kun je niet huilen met geld. Volgens Wijngaarden leeft de kwestie van excuses en herstelbetalingen meer onder de Surinamers die in Nederland wonen. Surinamers hier zijn volgens hem veel verder in het mentale dekolonisatieproces... dan de landgenoten aan de andere kant van de oceaan. Wij hier in Suriname, ik denk veel verder. Ja. We zijn bewuster van wat we zijn. Ik denk dat ze zo ver weg zijn van de realiteit die wij beleven hier in Suriname. Dus we vechten meer naar identiteit hier zelf dan naar materieel. Want ik ben er overtuigd van, met materieel los je het. Die mentels lever je echt niet. Je zal moeten veranderen. Kunstenaar Ken Doorson vindt wel dat Nederland iets zou kunnen doen... om de gemeenschappelijke geschiedenis in deze zwarte periode te erkennen. Hij vindt dat je de periode niet moet doodzwijgen. Daarom zouden er in Suriname, met Nederlandse steun... bijvoorbeeld een studiecentrum of een museum over slavernij kunnen komen. Vele mensen weten veel te weinig of, of er is weinig beeldmateriaal. Er zit heel veel archief in Nederland. Waarom kunnen wij dat in Suriname onderbrengen? zodat wij beiden van de geschiedenis kunnen leren. Ik denk dat het heel veel belangrijker is en ook werk aan het bewustwordingsproces. En uiteindelijk waar we alle naar streven die geestelijke verzoening. En dat is het hogere doel waar ik denk dat wij naartoe kunnen werken. Veel te weinig is er bekend en er moet ook over geleerd worden. Doen ze dat vandaag bij jou ook, Mino? Zal vast wel hè, denk ik. Ja. Um, Suriname, de, de band met, uh, met wat we net hebben gehoord is wat dat betreft... Uh, K, daar is mevrouw Ferrier, want die komt oorspronkelijk uit Suriname. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. We zitten al in, uh, in de uitzending. Zo, Ja. dat gaat vlot. Dat gaat vlot, hè? Zullen we hier gaan zitten? Ja. Want u zit hier in het hotel omdat u uh, vlakbij straks dat ontbijt krijgt, hè? Van, ja, in de ja, stad Schauburg. Zoveel activiteiten hebben dan is het handig dat je dicht in de buurt bent, hè? Ja. Ja. Bekende Nederlanders, ik zal eens even een paar namen noemen. Hè. Die gaan uh, onder andere Job Cohen, Hella en Freek de Jonge bijvoorbeeld. Karin Bloemen. Ja. Andréa, Jan Dries, Hadassa eh. de Boer. Leo Blokhuis, Job Cohen dus. Precies. Hanneke Groenteman, Oscar Hammerstein. Gaan allemaal. Uh, Ontbijtjes als... maken? Ja. ja. Ze gaan allemaal hun favoriete ontbijt maken. Voor de mensen die zometeen in prachtige traditionele kledij uh, aangekleed die de wandeling gaan maken van het Leidseplein naar het Oosterpark. De Biggie Spikri noemen wij. Die is vaker, hè, die wandeling. Ja, die is ja. ieder jaar. Maar dat ontbijt, het is nu dat wel... Dat is nieuw. En wat het leuke is, dat al deze bekende Nederlanders... zich inzetten, een heerlijk ontbijtje gaan klaarmaken... Ja. dat iedereen goed gesterkt en goed gevoed uh, de wandeling kan maken... en klaar is voor deze bijzondere dag. Maar dan ook dat uh, ja, toch niet zo dat ze echt als, als vroeger uh, als bediende aan tafel komen... met een lichte vingerknip... <laughs> nou, ik weet niet is hoe ze het er anders, anders graag. gaat doen. Nee. Ik denk niet hoe... Nee. nee. Het gaat gewoon om gezellig samen... Het is wel een beetje symbolisch, hè, dat ja, juist blanke nee. bekende Nederlanders... Precies. Dat ja. heeft u helemaal gelijk in. Dat ja. heeft u goed gezien. En het is een idee ook van de schouwburg, van Melle Dame... Ja. om dit op deze manier te doen. En we zijn zo blij, want hij stelt zijn schouwburg, de Stadschouwburg, vandaag helemaal ter beschikking voor allerlei activiteiten van vandaag. U bent Joan Verrier, uh, de, de voorzitter van de stichting Herdenking Slavernijverleden. Verleden. U bent de dochter van Johan Verrier, Dat was de eerste president van Suriname. En de familie is afstammeling van, van slaven, hè? Klopt, ja. Klopt, dat gedeelte. Was dat nog? Ja, ja, en, oh. uh, onze, ja die was uh, slavin. En uh, mijn vader die, uh, vertelde ons die verhalen. Want hij heeft haar ook nog gekend in, in, in, toen hij een kleine jongen was. En ook hij was... Gefascineerd door uh, wat daar gebeurd was. En, en ook via hem heeft, of sorry, via haar heeft hij de verhalen van de spin Anansi die met de slaafgemaakte meereisde naar het Caribisch gebied. Die nou, verhalen, hè? We ja, hebben straks een fragmentje laten horen van zo'n verhaal van de ja. spin Anansi die altijd zo ja. slim was om daarbij toch in paleizen binnen te dringen. Hè? Dat is, het zijn eigenlijk een soort sprookjesachtige verhalen. Ja, ja, nou ja, Het zijn een beetje verhalen van, ook al ben je klein en niet sterk, want een spin is maar een klein nietig dier, je sterker en krachtiger en slimmer kan zijn dan wie met de grootste macht of de sterkheid van een olifant of, of de vermetelheid van een tijger of een leeuw, dat je als je slim bent en als je gelooft in jezelf, dan kan je iedereen overwinnen. En dat geeft natuurlijk slaafgemaakte kracht. Uw grootmoeder, hè? Ja. Um, wat moest hij dan doen? Was die dan ergens in dienst of zo? Nou, ik weet, moet, moet eerlijk huishoudelijk zeggen... Huishoudelijk werk doen? Nou, of, ik, of, ik weet niet precies wat ze moest doen. Want ze, uh, uh, maar ze moest allerlei soorten van werkzaamheden doen, wat ik begrepen heb. Hè? Want je had huisslavinnen en je had mensen die op de plantages werkten... die in het veld werkten. En het beeld wat ik heb, en, en daar hebben we niet expliciet over gehad... was, ik had het idee dat ze meer in huis dingen deed... Ja. Uh, nou ja, wat nou ja, het, het, het, het, het idioot is iedere keer als ik hierover praat... is dat het beeld wat voor mijn ogen komt... Wat, waar eh, wij als kinderen heel gechoqueerd van waren... is hoe haar leefomstandigheden waren. Hoe moeilijk dat was. Dat ze eh, bijvoorbeeld geen bed had. Hè, dat ze op een steen moest slapen. Euh, dat, euh, nou ja, dat je niet vrij was. Hè, dat je niet kon doen uh, wat je wilde doen. En dat wat ik, gek dat dat nog maar... Amper 150 jaar geleden is en dat wordt vandaag dus herdacht, onder andere straks in de stad Schouwburg. En daar is Marno Remmers bij, vanochtend is hij in Amsterdam. Daar dus zullen we meer horen over de slavernijherdenking. Um, hoe zit het met de files, Jolanda van der Velden, vanochtend? Want een deel van Nederland is op vakantie, toch? Ja, ja dat, uh, dat kan je ook wel merken, hoor. Het is al ietsje, ja, maar 11 ja, kilometer, wat kan ik ervan zeggen. Uh, korte files op de A7, A8 en de A10 aan de noordkant van Amsterdam. Wat langer lijkt de file op de A28. voor de Utrecht. daar staat nu bij Amersfoort-Vathorst 3 kilometer. En dan bij Knopend Hoevelaken nog eens 2 kilometer. Ja, je zei het al, vakantie in de regio Zuid. Dus ik denk dat de ochtendspits ook wel... Wat minder druk zal zijn, minder files. Normaal gesproken is het op een maandagochtend 150. Ik denk dat we nu tussen 8 en half 9 uitkomen op 100 kilometer. Nou, we gaan het zien, Jolanda. Dank je wel. Elke werkdag, ochtends van 6 tot half 10. Het LOS Radio 1 Journal. Langzaam maar zeker wordt duidelijk dat Amerika op veel grotere schaal... heeft afgeluisterd dan eerst werd aangenomen. Ook de Europese bondgenoten. En dat schokt de voorzitter van het Europese parlement, Martin Schulz. Als deze berichten waar zijn, zal dit zware gevolgen hebben... voor relaties met de Verenigde Staten, zo waarschuwt Schulz. En ook justitiecommissaris Vivian Redding zegt... van: je kunt niet aan de ene kant onderhandelen over de handel... en aan de andere kant je bondgenoten zo afluisteren. We gaan naar Washington. Wessel de Jong. Is daar. Wessel, uh, ja, dat zal de Amerikanen niet lekker zitten nu dat Europa zo'n beetje helemaal over ze heen valt. Dat weet ik eigenlijk niet. Dat is heel moeilijk te zeggen. De Amerikanen reageren niet of nauwelijks op dit moment nog... op al deze zware woorden uit Europa, om maar zo te zeggen. De directeur van het National Intelligence Agency... die reageert alleen formeel en schriftelijk. En die zegt, de Amerikaanse regering zal alleen reageren... op de daartoe geëigende diplomatieke kanalen, via onze diplomaten dus. En binnenkort zullen onze experts op het vlak van, van inlichtingendiensten, de EU... NVS-experts zullen binnenkort een dialoog gaan voeren... zoals dat een paar weken geleden is voorgesteld. Nou ja, ik denk dat gezien de storm die nu in Europa is opgestoken... dat ze, het, dat ze daar niet mee wegkomen, de Amerikanen... met toch zo'n formeel en uiteindelijk niks zeggend antwoord. Maar goed, Wessel, dan zullen ze toch misschien schuiven op... Uh, dat is geheime informatie, daar kunnen we niks over zeggen? Dat is natuurlijk wel het probleem, inderdaad. Tegelijkertijd het is ook heel moeilijk voor Obama om natuurlijk gewoon keihard maar gewoon een potje te gaan lopen ontkennen. Hè? Want natuurlijk bespioneren de Amerikanen ook de bondgenoten. Dat is op zich geen geheim. Dat is bekend in, in, in bepaalde kringen. Dat gebeurt op zich al jaren. Alleen natuurlijk nu is natuurlijk wel de vraag hoe ver dat allemaal gaat. En er ligt natuurlijk nogal wel wat op tafel. Er staat natuurlijk toch al wel wat in dat uh, spiegelverhaal. Dat bijvoorbeeld ook het, zelfs het Justus Lipsius gebouw dat dat in de gaten wordt gehouden. Dat dat gebeukt wordt. Nou, Dat is het gebouw in Brussel waar de regeringsleiders hun belangrijkste onderhandelingen altijd voeren. En dat zou dan vanuit het NAVO gebouw in Brussel, zou dat dan ook in de gaten worden gehouden door de, door de Amerikanen. Nou, Dat is natuurlijk nog wel een beetje meer dan gewoon meekijken mee in, uh, in het Facebook. Dus de geruststellende woorden die die twee weken geleden in Berlijn sprak, uh, dat het allemaal voor ons eigen bestwil is om terrorisme te bestrijden, daar zullen de Europeanen het waarschijnlijk niet voor doen. Maar ja, tegelijkertijd... Obama is natuurlijk helemaal niks verplicht aan de Europeanen. Het Europees parlement is niet het congres. En ik denk ook niet dat hij heel snel echt inhoudelijk gaat reageren. Hmm. Nou, Dit allemaal naar aanleiding van de onthullingen van klokkenluider Edward Snowden... die nog steeds in Moskou zit, op dat vliegveld. Hoe groot is de schade inmiddels, Wessel, die Snowden heeft aangericht? Nou, ja, de, de schade aan het Amerikaanse buitenlands beleid is in ieder geval toch wel groot, kan je zeggen. Het begon natuurlijk met de Chinezen. Obama beschuldigde de Chinezen van hekken... Ja, Snowden heeft dat hele gesprek omgedraaid eigenlijk. Hè. Hij heeft de Chinese argumenten aangereikt om terug te slaan. Namelijk uit zijn onthullingen bleek dat de Amerikanen eigenlijk net zo hard hacken als de Chinezen dat zelf doen. Nou, de Russen hebben Snowden inmiddels tot nationale held uitgeroepen. Dus daar is de komende tijd met de Russen ook geen zinnig gesprek te voeren over bijvoorbeeld ontwapening, minder kernwapens. Europa was aanvankelijk terughoudend in zijn reactie. Maar er komen nu toch allerlei dreigementen uit Brussel dat uh, belangrijk aanstaande onderhandelingen over een nieuw handelsakkoord... tussen de EU en de VS, dat ze die besprekingen gewoon gaan opschorten. Nou, dat is natuurlijk toch wel hele grote schade. Dus je kunt wel stellen dat Snowden in een maandtijd erin geslaagd is... om eigenlijk de hele buitenlandse agenda van Obama te ruïneren. Je hoorde het uh, Wessel al zeggen. Dank je wel, Wessel de Jong. Maar de reacties vanuit Europa, ook in de Nederlandse politiek... is geschokt gereageerd op de onthullingen in Der Spiegel van dit weekend. Zoals bijvoorbeeld door SP-Kamerlid Ronald van Raak. Dit is bijzonder uh, serieus. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb onze regering al zes jaar lang uh, gewaarschuwd dat er uh, spionage wordt gepleegd vanuit uh, Amerika in Nederland. Dat er ook sprake is van politieke spionage, maar de omvang daarvan, uh, daarvan ben ik echt geschrokken. En dat is ook heel belangrijk voor de onderlinge verhoudingen. Uh, elke politicus zal zich nu de vraag moeten stellen als hij tegenover een Amerikaan zit... van ja, wat weet die meneer of mevrouw van mij? Dit zet de verhoudingen met de Verenigde Staten ernstig onder druk. We moeten veel met dat land samenwerken uh, om onze veiligheid te verdedigen. Alleen op deze manier kan dat dus niet. En van Raak wil dan ook zo snel mogelijk helderheid. Deze week gaan we wat mij betreft ook een debat houden met de regering... met minister Plasterk van Binnenlandse Zaken... maar ook met Rutte, onze minister-president. En dan moet duidelijk worden hoe onze regering ervoor gaat zorgen... in Europees verband dat de Amerikanen openheid van zaken geven. En dan moet ook duidelijk worden welke maatregelen we eventueel gaan nemen. Ja, er zijn meer partijen die zich zorgen maken. Jeroen Recour bijvoorbeeld van de PvdA. Ik ben nogal geschokt over de nog verdere uitbreiding van het schandaal... van ongericht afluisteren door de Verenigde Staten... Nu niet alleen maar in het kader van de veiligheid, de nationale veiligheid... maar ook gewoon als platte spionage. Uh, en als dat klopt, dan is het een probleem. Maar laten we eerst maar eens even heel goed uitzoeken of het klopt. Die informatie moet natuurlijk van de Amerikanen zelf komen. Uh, maar Nederland en alle andere landen in Europa... Uh, die kunnen uiteraard niet vrijblijvend zeggen... nou, wilt u alsjeblieft de informatie geven? Nee, nee, het moet wel heel stevig nu een signaal worden afgegeven... want laten nou, dus we weten hoe het zit, want we maken ons hele grote zorgen. En volgens Recur moet dat signaal niet alleen vanuit Den Haag worden afgegeven, maar vooral ook vanuit Europa. Evident dat de Europese Unie uh, ook gaat optreden, gesteund, neem ik aan, door de verschillende landen in de Europese Unie. Uh, het is ook eigenlijk alleen maar mogelijk om goed tegenwicht te bieden tegen de Verenigde Staten in het kader van, van de Europese Unie. Je kan als Nederland heel hard roepen dat het iets onacceptabel is, problemen zijn, dat we niet het meest invloedrijke land in de wereld zijn, als we ook op onszelf optreden. We worden pas invloedrijk als we met alle landen van de Europese Unie optreden, Dan kan je echt een serieus tegenwicht bieden. En het, het ongebreideld tappen, het ongericht tappen uh, laten stoppen van Europese burgers. Dat is Jeroen Rukou van de Partij van de Arbeid. U hoort daar meer over vanochtend in onze uitzending. Maak een rondje langs de velden bij onze correspondenten in Duitsland, Frankrijk en Brussel. Op prachtig altijd dezelfde gebleven. Stil, de Bob Het NOS Radio 1 Journal Media Overzicht. De Rabobank weigert in de Verenigde Staten leningen aan boeren die land verhuren voor schaliegaswinning. En dat is niet zonder gevolgen, schrijft Trouw. Omdat in de Verenigde Staten een ware run op schaliegas is ontstaan. De Rabobank is er de grootste agrarische geldschieter. De bank beschouwt de winning van schaliegas als milieuvervuilend en wil hem daaraan niet meer meewerken. De discussie speelt volgens Trouw vooral in Amerika... maar wordt met het oog op toekomstige boringen in Nederland... ook hier nauwlettend gevolgd. Financiële Dagblad heeft de pensioenpremies tegen het licht gehouden... en vastgesteld dat sinds 2008 de premies met 16 zijn gestegen. En die stijging is het gevolg van de dekkingsproblemen... waar de fondsen mee te kampen hebben. De krant stelt daarnaast vast dat mensen minder pensioen zijn gaan opbouwen. Dat betekent dus dat mensen meer zijn gaan betalen voor minder pensioen. De Volkskrant schrijft dat de mazelenepidemie in de Bijbelbeeld zich snel uitbreidt. Vijf kinderen zijn inmiddels met complicaties als long- en hersenvliesontsteking opgenomen in het ziekenhuis. Zijn nu 161 kinderen besmet met de mazelen? Honderd meer dan twee weken geleden. Maar volgens de krant ligt het werkelijke aantal besmette kinderen waarschijnlijk hoger... omdat niet alle zieke kinderen worden gemeld bij de huisarts. PVV-voorman Geert Wilders roept in de Telegraaf op tot massaprotest. Hij wil een grote menigte verzamelen voor het Tweede Kamergebouw... op 21 september, vlak na Prinsjesdag. Het is een protest tegen de bezuinigingen van de regering. Volgens Wilders hebben de mensen er schoon genoeg van. Ze zijn woest op Rutte en zijn P van de A-vriendjes. Al dus Wilders in de Telegraaf. Utrecht Centraal krijgt een nieuwe verkeersleidingspost, schrijft Metro. En daarmee moet de kans op verstoppingen... bij het belangrijkste treinknooppunt afnemen. Met een nieuwe commandopost vermindert meteen ook de kans op chaos op het hele Nederlandse spoor, zo verwachten ze. ProRail plaatste hem vanwege de spoorchaos na een brand in 2010. Buitenlandse vrachtwagenchauffeurs stelen volgens de AD... op grote schaal ritten van Nederlandse chauffeurs. Blijkt uit een steekproef door de Inspectie voor de Leefomgeving... en Transport en de politie. Instanties zeggen verrast te zijn door de resultaten. Nou, Dat laatste zal niet gelden voor de chauffeurs... want die klagen al jaren over buitenlandse chauffeurs... die illegaal werk wegkapen. De sector zelf schat dat Nederlandse bedrijven... jaarlijks miljoenen euro's mislopen. En de Telegraaf schrijft nog dat een zwerfkat... die begin juni met 15 kogels in zijn lijf werd gevonden... succesvol is geopereerd. dier was verlamd aan zijn poten en staart... en is opgevangen in de dierenopvang in Wieringenwerf. De opvang zamelde geld in voor de operatie... maar het dier was lange tijd nog te zwak om die operatie te ondergaan. Afgelopen zaterdag werd hij eindelijk fit genoeg bevonden. Ondanks het verlies van een van zijn voorpoten gaat het goed met hem. De kat heeft inmiddels ook een toepasselijke naam... Hij wordt namelijk Bickel genoemd. Uh. Nou, dat is hij ook. Meer over het afluisteren hoort u zo dadelijk na zeven uur. En dan ook een reportage vanuit Egypte over de protesten daar. Blijft u luisteren.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 Ontdek dat nieuwe eetcafé en proef de sfeer bij die leuke bed en breakfast. Ga naar hollandtoer.nl. Toer, schrijf je met O, eh? Jumbo's laagste prijsgarantie geldt dus ook voor alle groenten en fruit. En daarom hebben we heel veel producten fors in prijs verlaagd. Oh, lekker. Hallo